En wij spreken met Hajo Valk. Goedemorgen, meneer Valk. Goedemorgen. Goedemorgen. Over rood, ja. Ik dacht eerst: tien over rood, dat is een biljartterm. Ja, dat is flauw, natuurlijk, ja. hè, wat ik zeg. Maar. Dat klopt. Ja, zo, zo was het. Ik heb ja. het eerder aangekondigd gekregen als tien over rood. Dus ik ging zoeken over tien over rood. Ik denk, joh, dat heeft alleen maar met biljarten te maken. Maar als je de tien weghaalt, dan krijg je over rood. En dan kom je inderdaad bij een... een, een, een, of een is het een stichting? Nee, het is een vereniging. Een vereniging is het, ja. Met, met uh, locaties uh, in heel Nederland. Ja. En onder andere ook in Haarlem. Dat klopt. En dan, uh, ja, dan gaat het over de aanpak van uh, mensen die geholpen ondernemers die worden geholpen, zeg maar. En met name in de corona-periode, over hoe ze met hun financiën moeten omgaan. Zeg ik dat goed? Ja, nou ja, het, het is niet zozeer gebaseerd in de corona. Je ziet wel dat de problemen groter worden voor, uh, voor ondernemers. En uh, kijk, Overhood stelt zich ten doel om ondernemers te begeleiden... naar een financieel gezonde toekomst. Ja. En wat je ziet is dat er veel ondernemers zijn... die fantastisch zijn in wat ze doen in hun onderneming... maar die niet noodzakelijkerwijs heel goed zijn... in alles wat daarbij komt kijken. Ja, dat is en, wel, wel een, een dingetje. Hè, bij. Uh, bij ja, ja. Ja, ja, en dat gaat dan vaak om de administratieve kant. En dan... Uh, gaat dat een hele tijd goed... en dan gaat er wat mis... en dan, uh, ja, dan, gaat, het, uh, dan gaat het ook echt mis... want dan op een gegeven moment uh, ontstaan er achterstanden... wordt de post niet opengemaakt... Ja, dat is het, hè? De, de kop de in waar zand het steken. Ja. Ja, ja, ja. Dat is waar, nou ja. Het is ook moeilijk... Hè? Als, het, uh, um, als je uh, dagelijks geconfronteerd wordt met dat waar het misgaat... geeft dat heel erg veel druk aan mensen... Onderzoek wijst uit dat uh, financiële druk tot uh, 13 um, uh, IQ punten kan kosten. Nee, dus iemand met een IQ van 100 die zakt naar een IQ van 87 en raakt zijn overzicht kwijt door die druk. Ja. Nou, en wat Overrood doet is dat wij, um, uh, dat zijn allemaal vrijwilligers, uh, doorgaans oud ondernemers of, of bestaande ondernemers en wij bieden a. een luisterend oor. B. een uh, ja, wat andere kijk op de problematiek vaak. En helpen uh, mensen in de problemen om structuur aan te brengen vaak. Ja. Ja, bijvoorbeeld, ik heb zelf uh, uh, meermaals meegemaakt dat een ondernemer grote uh, administratieve achterstanden heeft... Uh, de druk leidt soms tot privéproblemen, echtscheiding, drank, drugs. En ja. dan komt er een moment dat ze zeggen, ja ik moet, ik moet er wat aan doen. En dan uh, um, ja, is het heel erg ingewikkeld om zo'n uh, zo uh, administratieve achterstand weg te werken. Vaak is er inmiddels uh, ook een achterstand bij de boekhouder. Dus die is niet uh, van zin om nog wat te doen. Nee, want die moet betaald en, worden. Uh, en uh, als ja, dat niet gebeurt, dan... Ja, uh, ja. ja. Nou ja, en dan, dan helpen wij om dat te kanaliseren. Um, we steunen ze, uh, we geven richting in... joh, je moet dit doen, dat doen, dat doen, dat doen, dat doen. En, um, en bieden ze een perspectief uh, van licht aan het eind van de tunnel. En dan hopelijk niet in de vorm van de koplamp van de aanstormende trein. Nee, nou, dat is inderdaad wel. Maar hoe komen ze bij jullie terecht? Is dat via de Kamer van Koophandel bijvoorbeeld? Um, dat kan, maar um, uh, vaak via de gemeente, um, vaak via de andere instanties in de gemeente waar mensen mee in aanraking komen. Dat kan zijn uh, maatschappelijk werk, dat kan zijn een organisatie als uh, Humanitas, dat kan zijn um, uh, uh, zeg maar raadslieden in uh, schuldhulp, uh, gespecialiseerde uh, raadslieden. Uh, vaak zijn er ook betalingsachterstanden en... Um, maar ja, aan de andere kant heb ik ook meermaals meegemaakt: dat als je gaat zitten, het verhaal aanhoort. en mensen die niet meer, eigenlijk niet meer durven kijken naar hun probleem. helpt om het probleem onder de ogen te zien. Ja, te benoemen. En dan lijkt het probleem vaak minder groot te zijn dan ze denken. Ja, precies. Hè? Er hangen ook allemaal emoties van falen omheen, um, die, uh, um, die wel begrijpelijk, maar vaak niet nodig zijn. Ja. Maar goed, dan de, de ja, vrijwilligers waar jullie mee werken, uh, zeg je dat zijn mensen die zelf uit uh, uh, bedrijfsleven komen? Ja, ja vaak, vaak ondernemers. Ik ben zelf ook ondernemer. Ik, uh, ik ben denk ik zeven verschillende ondernemingen begonnen in mijn leven. En uh, niet allemaal met evenveel succes overigens. Dus onderweg loop je ook wel eens en in je broek op. Ja. Dus uh, uh, je weet ook hoe het voelt hè, als het misgaat. Ja, dat is waar. En een beetje ondertussen de weg uh, ook om te bewandelen. om daar dan inderdaad een pad in te krijgen. zodat het uh, nou ja, niet meer naar al die zijtakjes gaat, maar gewoon recht vooruit. Ja, nou ja, kijk, binnen Overrood is er natuurlijk heel veel ervaring. Overrood staat uh, sinds 2011. Uh, er zijn uh, meer dan 100 uh, vrijwilligers uh, in het land. Uh, daar zit ook weer een structuur in. Waarin we documenten delen, werkwijzen delen met elkaar. Dus het is, het is niet zo dat je als ondernemer elke keer het nieuw zit uit te vinden. Nee. Ik ben hier in februari 2020 mee begonnen via VIA. Ik heb een training gevolgd. En en, um, mag ik doen. vragen hoe, je dan zo, hoe u zelf daar terecht gekomen bent? Ja, um, via een uh, oud collega... Ik zag op LinkedIn dat hij er wat over schreef. Toen zei ik, joh, wat goed. En toen zei hij, zou dit wat voor jou zijn? En toen dacht ik, nou ja, why not? Ik kan er in elk geval een keer over gaan praten. Dus <coughs> ik ben toen uh, met uh, Peter van Bergen, de oprichter van uh, Overhoed, in gekomen. En ik heb met hem um, in eerste instantie samen een aantal mensen met uh, problemen geholpen. En... Um, ja, ik merk dat het uh, veel voldoening geeft uh, als, dat, uh, als dat lukt. Ja, nou ja, uh, is dit verhaal uh, een gratis verhaal? Of moeten mensen hier nog een bijdrage voor betalen? Um, de, er wordt om een, om een kleine bijdrage gevraagd. In uh, sommige gevallen zeggen we ook, nou ja, laten we dat doen voor een nul bijdrage. Omdat mensen echt niet in staat zijn om, uh, om dat uh, op te brengen. Anders is dat uh, uh, tussen de 25 en 50 uh, euro per maand. Ja. En nou ja, een traject duurt meestal tussen de 6 en de 12 maanden. Uh, hoewel ik ook het meegemaakt dat mensen met één of twee gesprekken al zo geholpen zijn en daarmee zo de goede kant op gaan, dat, uh, ja. um, uh, ja, dat het soms ook heel, heel erg uh, terug kan gaan. Ja, en die, uh, dat, dat bedrag is natuurlijk vergeleken met dat wat je moet betalen aan, uh, aan zeg maar professionele hulp. He, dus een boekhouder of ja, het is een schijntje. Is het een schijntje? Ja, ja, zeker. een schijntje. En um, dat is ook echt voor het dekken van de kosten. Nou, daarnaast heeft Overgroot inmiddels een, een netwerk van boekhouders en mensen die dus fysiek aangifte kunnen doen. Uh, de fiscale aangiftes kunnen doen, die dat voor hele uh, vriendelijke tarieven doen. Ja. Um, He, dus uh, daar wordt dan wel een, uh, een bijdrage gevraagd. Maar ja, dat ligt vaak in de orde van 75 tot 100 euro. Ja. He, dus, en als mensen het echt niet hebben, dan hebben we een potje waar we dat uit uh, kunnen dekken. Um, om te voorkomen dat... Kijk, iemand die in de problemen zit, die kan zijn probleem vaak pas oplossen als de schulden zijn vastgesteld. Ja. En een van de dingen die moet gebeuren om de schuld fiscaal vast te stellen, is het doen van aanvrichters. Ja. En als je die aangifte dus niet doet, kan de schuld niet worden vastgesteld. En dan blijft uh, eigenlijk de hulpverlening in Nederland stilstaan. Ja. Nou, dus dat is geen oplossing. Uh, dus, dus dat is wel vaak een van de eerste dingen uh, waar, we mee, waar we mee beginnen. Kunnen jullie dan met de Belastingdienst daar ook nog goede gesprekken over voeren... dat ze zeg maar, bereid zijn om daarin te schikken? Of, of is dat lastig? Nou ja, als dat nodig is, dan um, helpen we uh, uh, klanten om die gesprekken te voeren met de uh, met, uh, met fiscus. Um, doorgaans, doorgaans gaat dat niet over schikken. Maar wat we vaak zien is dat er anderhalve aanslagen worden opgelegd. Omdat de, de, de aangiftes niet gedaan zijn. Ja, en uh, dan wordt er een gok ja. gemaakt zo, van wat had ja, je moeten ja. kunnen enzovoort. Ja, ja. ja. en dan, als daar niet op gereageerd wordt... dan ...gaat invordering aan de slag en ...die komen dat geld halen. Ja. Nou ja, dan komt daar rente bij... ...daar komen deurwaardeskosten bij. Uh, dus, weet je... ...die bedragen lopen snel op. Ja, dat Als is je... een behoorlijke neerwaartse spiraal... ...die er dan ontstaat, Ja, hè? Ja, ja, ja. Dus uh, ja, ik bedoel... ...je wil niet van 500 euro schuld... ...naar 5000 euro schuld... ...omdat je de enveloppen niet opengemaakt hebt. Ja. klopt. Ja. Dus, uh, uh, nou ja... daar. Uh, is het zo dat in deze periode, uh, met name nou ja, de laatste twee jaar, dat, dat jullie ook echt zien dat er veel meer aanmeldingen komen dan daarvoor? Eerlijk gezegd valt het nog mee op dit moment. En eigenlijk hoor ik dit overal in uh, land Is dat iedereen um, uh, ja, toch het gevoel heeft dat het de stilte voor de storm is. Ja. Omdat um, de overheid nog heel veel sectoren steunt. Met uh, uh, Tozo, met, NOW met uh, de NOW-regelingen, met de TVL. Ja. Maar ik ben bijvoorbeeld zelf uh, reisondernemer. En nou ja, zoals je begrijpt ligt de reiswereld plat sinds, uh, sinds maart vorig jaar. En um, dat betekent dat daar geen omzet gerealiseerd wordt. Met name de kleinschalige specialistische reisbranche... Ja. Um, ja, daar gaat niemand. Dan gaat het gaat uh, iets... over verre reizen ja. duurzaam uitgevoerd worden. Waar grote bedragen al betaald zijn aan ja. de bestemming. Geld wat niet meer terugkomt. En die reisondernemers worden geacht om dat terug te geven aan de consument. Ja, en die hebben dat is dan niet. niet. Nee. Dus ik ken ze die gedwongen zijn om hun huis te verkopen. omdat ze geen BV hebben, maar een eenmanszaak. Ja. Um, weet je, dat zijn echt hele, hele, hele schrijnende situaties. Zazeker. Ja, um, waarbij, um, waarbij we natuurlijk wel kijken van goh, wat kunnen we doen om dat te structureren. Uh, wat voor druk kunnen we op de overheid uitoefenen om uh, bepaalde regelingen wel toegankelijk te maken. Ja. Uh, nou ja, dat soort dingen. Dat soort dingen. Nou, ik kan nog uren met je praten, want uh, er is genoeg leed en er is genoeg hulp uh, te krijgen. Maar uh, voordat we eruit gegooid zo, uh, worden door het uh, journaal en de reclame, uh, ga ik je bedanken voor dit gesprek. Uh, mensen kunnen zich, als ze kijken op uh, Overrood. Uh, en dan haarlem aanklikken als de mensen uit de ja. regio. Dan kunnen ze daar de informatie vinden die ze nodig hebben. En ik hoop ook van ja. harte dat iedereen dat doet en niet in de put blijft ja. zitten. Nou precies, weet je, blijf niet te lang zitten. Nee, met maar die, kom eruit. Het probleem, ga er in elk geval over praten. doen. Ja. We, hebben, we hebben geen toverstok. Maar wel hulp. we kunnen wel ons uiterste best doen om te kijken of we iemand kunnen helpen. En via de website kunnen ze in contact komen. En we zijn altijd bereid tot een, uh, een uh, inventariserend gesprek. Ja. En um, daar zijn verder geen consequenties aan verbonden. Um, doen. Uh, zeg maar ik. dan is het, ja, doen. Ja. Doen, ja. Goed. Zo is het. Hartstikke goed. Bedankt voor dit gesprek. En uh, graag uh, tot een volgende keer. Fijn weekend. Oké, okay, insgelijks. Dag. Ja.